De beelden werden op internet gezet en duizenden mensen gingen daarna uit protest de straat op. Bij de mars van de terugkeer in de Gazastrook zijn zeker 15 Palestijnen om het leven gekomen... en honderden mensen gewond geraakt. De meeste omgekomen demonstranten zijn geraakt door Israëlisch geweervuur. Onder de gewonden zijn vooral mensen die traaggas hebben ingeademd of schotwonden hebben opgelopen. Diverse media melden dat er zo'n 30.000 mensen meedoen aan de protestmars die weken gaat duren...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 moet ik het wel goed zeggen. Van uh, opiniemakers in het Joopcafé zoals je vorige uur hoorde. Van podcastmakers, van muzikanten, van schrijvers. Van uh, columnisten en idealisten. Alles is terug te vinden op onze Facebookpagina. Die kan je liken. We zijn op zoek naar de uh, honderdste like. Um, en Julius heeft iedereen taart beloofd. Dus ik heb geen idee hoe je die daar uh, gaat afleveren. Maar uh, ik denk dat je dat maar moet gaan regelen dan. Ik denk dat het ook gaat lukken. Succes, Julius. Succes, uh, Julius. Met je hele mooie ideeën. En zoals we het derde uur altijd uh, openen... openen we met uh, muziek met een verhaal. En soms uh, spreekt dat voor zich. En uh, dat uh, is ook het geval bij het nummer dat we gaan laten horen. Het is uh, namelijk Nederlands. Het is van de opposit. Uh, er is niet veel tekst. En de tekst die er is, is heel erg duidelijk. Dit is Licht uit.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 Vannacht, we brengen het vanaf, naar vanaf, mercedes dus beetjes op, wist niet hoe je kent me toch, doe strictly brub in een animal. Ik Herken je mij niet van de V stap plus 15. En oh ja, dat is mijn wij wie dieren min 30 dieren leggen. Voel me losjes, ik ben strak Naar de wc, ik heb op, gele dakken, butt, Lik je kristal of putje nap. Voel de liefde, doe mijn vriend half de party in de 301. Lowlands lens, magneetparty. Ik ken er vinden dat ik yes ik ken. Veg gaat uit vannacht. Maar oké, okay. dag in de bar elke dag 8, 4, alcohol Ik heb een blik vol beurt en mijn glas te voelen boeken maak werk van. de ben maar zielbare laan, de Soosie woont. Nike Fresh, geen Louis Vuitton. Zem niks, dan drie keer veel. Maar is het dankje gebleven in mijn keel? In de paradijs, dan glas op een whisky opé. Whiskyboy, en fuck the opees. Mijn ogen hangen en ze lopen langs de dik ticks zijn En ze zeggen hoi in de pan. In de paradijs, om een glas te tien. En alle chicks zien dat ik voor de assen vind. Ik ben een boer en ik heb een racht gesteven. Waar vandaan komt, denk je voor mijn pas misschien. Zicht gaat uit, we uit, we, uit, we, uit, we brengen het. Licht gaat uit van de oppositie hoorde je hier op NPL Radio 1. En we gaan naar de krokante leesmap... Marcel van Roosmalen, Noortje Veldhuis en Roelof de Vries... nemen elke twee weken de bladen door. En in deze episode leren ze dat initiatief wordt beloond. Maken ze kennis met De Lul 2.0... en kijken ze terug op de dag de, de, dat de zeden rechts gingen rijden. Je gaat luisteren naar de krokante leesmap. Eerder vandaag op de redactie van de krokante leesmap. Even een mooi bedje eronder. Ik praat er gewoon over. Wat is dit? Het is erbij. Ja, maar waarom? Ik weet niet, dit heb ik opnieuw ontdekt en ik vind dit zo'n mooi lied. Een avontuur voor jou en mij. Nu komt het, dat opzwepende. Dat kleine beetje had een naam, het heette Maya. Je kunt met deze muziek alle kanten op, ook op het verjaardagen en partijen. Dat kleine mannetje had een naam, het heette Roelof. Weet je wel. Het refrein gaat gewoon door. De Krokante Leesmap. Met Marcel van Roosmalen, Noortje Veldhuizen en Roelof de Vries. Hartelijk welkom. Hartelijk Krokante Leesmap. Ik heb me op alles voorbereid, maar niet op Hartelijk Krokante Leesmap. Ik heb een tijdschrift meegenomen, maar ik heb het niet echt meegenomen. Uh, Marcel, wij zaten vorige week even een bakje koffie te doen... in het nieuwe radiohuis. Ja. Toen kwam er een vrouw naar jou toe ja. en die zei... Jij bent dit toch? En toen gaf ze me een bruine envelop en daar stond op... redactie, krokante leesmap. Daar zat een blad in. En dat is mooi, daar zat ook een begeleidende brief bij. Beste Noortje, Marcel en Roelof, voor jullie liggen nummers 1, 2 en 3... van mijn eigen, in eigen beheer uitgegeven, zeer originele autoblad Zoap. Ik ben dit blad. In 2012 begonnen. <laughs> En er zitten drie eh, nummers bij ook inderdaad. Dit is van Roel Siebrand, deze brief trouwens. En die nummers, de laatste komt uit 2017, maar hij zegt meteen daarbij... waarom nu nog op als het laatste nummer uit 2017 is? Jullie merken vanzelf dat de onderwerpen bepaald geen urgentie hebben. Nou, daar ben ik al half om. Dat vind ik mooi. Ik ook. De actualiteit in mijn blad is mij vreemd... en dat probeer ik ook zo te laten, zegt hij. Nou, mooi. ik vind dat het nou. initiatief eh, beloond moet worden... Werd in mijn ook altijd gezegd: initiatief wordt beloond. En was dat ook zo? Ja. K Want je daar voorbeeld van? Als je ludieke acties deden, kreeg je een handtekening. Van? En dan werd je weer meer gespaard. Ik wil hier meer van weten. Wat ik voor ludieke wel, acties werd je heb gespaard je dan? En... Je, en wat hoefde je dan niet te doen? Ja, wat was precies, de straf? Ja. Werd je dan beschikbaar gesteld aan een mannendispuut? Wat was het? Nee, hey, ik heb nu al spijtig gezegd. Heb nee, echt nee, nee, auto nee, absoluut ja. niet. Wat voor ludieke acties heb je gedaan? Oh, ik heb in alle, alle wateren in Amsterdam en omgeving gezwommen. En ook op de Olympische rafbaan in Zoetermeer. Om gespaard te worden. Nou oh ja, ja. Ik heb gezwommen in de gracht. Ik heb gezwommen in het, in het vijvertje van het Wertheimpark. Wat wel goor was, En daar waren allemaal honden zich ook aan het baden. Uh, wat is daar ludiek aan? J Jullie hebben bedacht dat ludiek is in het water. Nou, ik had ook een helm op de hele groentijd. Dat was wel grappig. Nou, <coughs> terug naar de Zoab dan maar. Het zeer origineel autoblad. Het is een oplong uh, tijdschrift. Dat, is, dat zegt iets over het formaten van een rechthoek. Ja. Het, is een, uh, ja, het is een door amateurs gemaakt blad. Maar het is een sympathiek blad. Het ziet het is... er vanaf het ver uh, heel mooi uit. Mooi zeker, ja. Vaak is het met dit soort goed bedoelde bladen is dat de layout een beetje lullig is of zo. Maar het is echt zorg aan besteed. Er staat bijvoorbeeld een prachtige fotoreportage in. Ik weet dat jij niet zo van de fotoreportages bent, je Jawel, als het door kundige fotografen is gebeurd, wel. Ja, maar voor deze rubriek wil ik het niet zien. Maar dat gaat dan over een uh, niet meer in gebruik zijnd autoracircuit. Zet even de bril op. Ja, dat lijkt me verstandig. Hier, prachtige Wat een foto. Prachtige vergankelijkheid. Mooi. Ik vind trouwens de cover ook mooi. De cover? Ja. Het kuffer? is de film special, de cover. De, kuffer. Kuffer. de cover. Nee, cover. Met een U. Nee, ja. o. de O. De, de cover. De cover. De voorkant. De cover Dat is een U. De, nooit, cover. Je heeft nooit, uh, de cover. Nooit, je heeft nooit in het gewerkt. Nee. Hoe Marcel, zet zijn koffie weer op tafel? Nee, Marcel neemt een slokje koffie. Want uh, luisterhuis, ik moest de koffie op de grond zetten. Dus ik ja. moet elke keer bukken om een slokje te nemen. Je op de grond te zetten, maar niet naast het mengpaneel. Staat er ook tekst in? Ja. Ik dus zie van een afstand echt alleen maar foto's. Er ja. zijn veel foto's, ook tekst. 7,50 euro. 50. Ja, hallo, hij maakt het thuis. Waar koop je dit? Dat, uh, nou, dat vermeldt Roel Siebrand in zijn brief. Ik hoop dat jullie er plezier aan beleven. En mochten jullie er iets aan willen doen, dan is het goed te vermelden dat Zoap online te verkrijgen is op www.zoapmagazine.nl en in sommige Amsterdamse boekhandels. Er staat ook, om op jouw vraag terug te ja. komen, tekst in Marcel, maar dat gaan we zo horen bij het krokantste artikel van de week. Oké. Okay. Ik heb meegenomen voor jullie het blad waar ik mijn journalistieke carrière ben begonnen: De HP De Tijd. Dit blad kost 5,95. Voor dat geld krijg je twee tijdschriften: niet alleen De HP De Tijd, maar ook De HP De Stijl. Daar heb ik ook in gekeken. Jammer genoeg heb ik hem in de trein laten liggen. Ik herinner me een leuk stuk van Stella Bergsma. En voor de rest herinner ik me helemaal niks van die HP de stijl. Het draait natuurlijk om de bief, om de HP de tijd. Ik vind Stella echt een superleuke naam trouwens. Heel leuk. Alleen, mijn oma heeft met een naald ooit boven mijn hand bepaald... dat ik vier jongens krijg. Dus ik, kan, ik heb heel veel vrouwennamen meisjesnamen die ik heel leuk vind. Waaronder Stella en Alex en een i. Maar ik krijg dus alleen maar jongens. Ik ben totaal van me apropos uh... Maar waarom doet jouw oma dat Precies, soort dingen? dat wil ik weten. Deed, ze is niet meer. Ja. Uh, dat uh, is een zigeunermethode. Ke was jouw oma een in? Nee. Heb nee. heeft je ooit van een zigeuner geleerd. Hoe komt jouw oma, de vreule... In contact met uh, zigeunerinnen? Reed die rond? Nou, uh, rond het kasteel. In, uh, of Wat was het? In Zeist zit de uh, allergrootste zigeunerkamp van heel Nederland. En jouw moeder ging dan langs met emmertjes melk en boter? Nee, die zelf zigeuners gekruimd. kwamen wel eens dan bij mijn oma aanbieden. Ja, en toen heeft ze een keer. Maar ook zo'n. Ah, ik begin nu ik het zeg wel te twijfelen. Want zo'n zigeuner had ook ooit voorspeld dat ze 84 zou worden. En dat heeft ze dus nooit gehaald. Hoe oud is ze geworden? 83. Uh, uh, 81. Dan nou, 81, mooie leeftijd. 9,70, zoiets. Het, nou, het scheelt nogal uh, uh, met de jaren. Maar in ieder geval, en toen heeft ze die truc geleerd... van een van die schereunerinnen. Maar jij je... krijgt vier zonen, prima, van wie weten we nog niet. We gaan terug even naar de HP de tijd. En dan moet ik eerlijk zeggen, 5,95. Je krijgt er wel wat voor. Eerlijk is eerlijk. Vroeger maakten we dit blad met een redactie van 30 mensen. Nu zit er nog maar één hoofdredacteur. Tom Kellerhuis heet hij, van wie we nooit gedacht hadden... dat hij ooit hoofdredacteur zou worden. Maar... Het begint er al mee dat ieder artikel goed geschreven is. Nou ja, dan heb je uh, de rubriek van Nathalie Huisloot. Die interviewt iedere week of iedere maand, iedere twee maanden, drie mensen. In dit geval Mieke van der Meij, wij, Jannie van der Heijden en Jan Slachter. Nou, dat zijn altijd leuke drie gesprekken. En het beste artikel, daar hebben we het nog over. Of best is Jannie Turkmen... van der Heijden die van heel Holland ja. hakt? Ja. ja. ja. Vind ik maar ik, ik wilde jullie toch even voorhouden hoe een artikel... Want ik heb het... Ik ja, heb ben het je bent altijd... toch niet zo lekker weggegaan? Nee, ik was heel blij dat ik er weg was, Zou ja. Zijn je ja. nu weer terug willen? Als je nee, nee er is. Oh. onder geen beding. Alleen, ik vind het, sterker nog, uh, ik, ik wil daar helemaal nooit meer terug. Alleen, ik moet wel eerlijk zijn. Ik koop dit blad mm. en ik, uh, uh, vergeleken met alle andere bladen... die we tot nu toe hebben besproken, vind ik het gewoon beter in elkaar zitten. Dit verhaal kende ik al een beetje. En Dat is wel typisch dat ze oude verhalen herkouwen. Maar Willem Bol, ken je die nog van de NCRV? Willem Bol is helemaal afgetakeld. Een vrolijke, oolijke quizmaster. Maar die heeft nu een ongeneeslijke hernia, de ziekte van Parkinson... diabetes, depressies, een klapvoet. Dan zegt de HP de tijd, being Willem Bol... is anno 2018 mentaal en fysiek geen pretje meer. Ten meer ook omdat hij financieel volledig aan de grond zit. Geld voor implantaten is er niet. Ik weet niet wat hij daarmee moet. Een vaste woningverblijfplaats evenmin. Het huis in Hilversum is eind 2015 verkocht. Sindsdien logeert hij samen met zijn vrouw Simone en dochter Veerle in Heino op een bungalowpark in het huisje van een vriend. We hadden wel altijd ons kamp van de opleiding journalistiek stiekem zwolle. En hij nou op dat kamp. Dat weet je niet zitten. Nee. Wat is een klapvoet? dan zwelt je voet op. Oh. De krokante leesmap. Noortje, wat heb jij meegenomen? Ik heb meegenomen uit de tandartspraktijk... waar ik de vorige keer naartoe moest, omdat een beugeldraad los zat. Oh ja, dat weet ik nog. Door de Appeldag. Ja. Door de Appeldag, inderdaad. Uh, heb ik het blaadje meegenomen, Zie ons Zuid. Ik hoor je trouwens altijd opsnijden over je tandarts. Dat ze zo goed zijn. Heel goed. Ik zit zelfs in een WhatsApp-groep met mijn dispuut... waarin als er iemand vraagt, weet iemand nog een goede tandarts... dat er wordt gereageerd. Uh, ik vind het lang duren voordat Noor roept dat Lim en Oei heel goed zijn. Lim en Oei. Ja, mijn Lee tandarts heet Au. Daar zit ik al jaren bij en die zit in Nijmegen, is een Chinees. Ja, die van mij zijn ook uh, Aziatisch. Weet je, mijn tandarts, die, uh, daar ben ik bij gekomen omdat ik... Uh, uh, hij behandelde alle voetballers van Vitesse. Zelfs de mensen met hele slechte gebitten. Theo Jansen, die had geen kies meer in zijn mond. Zag er op tv altijd keurig uit. Tandarts Au. Dat is een Chinees en die werkt vanuit het principe van de centrale kamer. Hij staat in het midden van een cirkel, een ronde kamer, met er in zeven deuren... En zeven? komen uit op zeven behandelruimtes. En hij behandelt zeven patiënten tegelijkertijd. Hij rent van de ene behandeling naar de andere. En dan roept hij wat in het Chinees en hij prikt wat. En je hebt nooit meer tandpijn. Mijn tanden zitten er allemaal nog in. Ik was bij een tandarts in Amsterdam, misschien wel de jouwe in Amsterdam-Zuid. En die zei: nou trek er maar drie uit. Ik ging naar tandarts Au. alles zit er nog in. En ze doen het heerlijk. Zie ons Zuid bij de tandarts meegenomen. De voorkant. Op de thee bij de girly girls, de mooiste voorjaarstrends, Rick Brandstreder. En als ondertitel, de wijkklossie van Zuid. Jezus, wat leeg en Wat ze in dit blad heel veel doen, en dat vind ik grappig, is dat ze, ze pakken reclames en daar doen ze dan hele interviews bij. Bijvoorbeeld bij de Bergman Clinics. Daar staat dan als kopje bij, je hebt maar één leven, durf jezelf te laten zien. Maar dan denk ik, dat is gewoon gelogen, je hebt maar één leven, durf, durf jezelf te laten verbouwen, moet het dan zijn, want dat is waar ze voor pleiten. Worden wie je wilt zijn. Advertorial. Ja. ja, Dat is de nieuwe generatie, Roelof. Ze zien het verschil niet meer tussen uh, Jawel, werkelijkheid dat en zeg reclame. Ik net, dat ze de hele reclame is, zeg maar. Dat ik het op zich niet verkeerd vind. Dat je een hele reclame een keer het verhaal erachter hoort. Je bent uh, enthousiast. Of, ik vind het helemaal geen. Ik heb als er maar geen budget plezier. aan te pas komt. En, uh, er staan veel plaatjes bij, is dus Noordje al snel. Uh, is de kinderhand snel gevuld. Heel leuk, ook op het einde zit er een uh, de up-to-date. Super ludiek gevonden. Het is... Het, hoe is het om als succesvolle vrouw uit Zuid de liefde te vinden in tijden van Tinder? Single Lady M van 37 is op zoek naar de ware en neemt ons elke maand mee op avontuur. En dat gaat dan over een, uh, een hoogopgeleide een vrouw die, zich, uh, die bij een coach zit. Hiervoor. Uh, ze zegt: Mijn coach zegt altijd: wie, wie altijd hetzelfde pad bewandelt, krijgt ook steeds hetzelfde resultaat. Wil je iets anders, doe dan iets anders. Goed. Dat gaat ze doen. Ze meldt zich uh, onder een valse naam op voor een hoogopgeleide singles. Facebook met uh, mensen boven de 35. Zeg, kun je haar ook doorspoelen? En dan, je dan je gaat ze dus naar een boel ja. om met allemaal hoogopgeleide mensen. En ze zat dan nachtmerries over dat ze met allemaal nerds op Noren op de ijsbaan zou staan. Maar nou goed, en het is een heel slap cliché kut verhaal over dat ze dan uiteindelijk gaat ze bijna uit haar bek. Ja, toen herkende ik me toch, ik herken mezelf er gewoon een beetje in dit plaatje. Het krokantste artikel van de week zometeen, maar eerst een... liedje. Lekker krokant. Alleen net de verkeerde kant op. Ja. Wel knapperig, maar hij mist dat bros. Dat is een beetje vlak. Hij plakt ook een beetje. Ik vind hem ook uh, dat er ruim zout gebruikt. Is. Zout, hè? Ja. Het krokantste artikel van de week. En de, de smaak is ook goed. Mijn krokantste artikel van de week komt uiteraard uit het blad Zoap. het zeer origineel autoblad. En dat gaat over de dag dat ze in Zweden overgingen op rechtsrijden. Ik ben um, gek van Zweden ook. Nou, kijk, dan zijn jouw stemmen binnen, neem ik aan. Uh, oh, oh, ik zal even wat voorlezen uit dit uh, verhaal. Dag H heette dat trouwens, hè, want uh, dat H staat dan voor Hürgertraffic uh, om Lagningen. Dat is een soort omnummeren, maar dat is de de De reden voor de Zweden om rechts te gaan rijden was dat buurlanden Noorwegen en Finland, waar Zweden zeer lange grenzen meedeelt, rechts reden. En bijna heel Zweden, 90%, procent, reed al met een auto met het stuur aan de linkerkant. De Volvo's. In 1955 werd een referendum gehouden om te kijken of er draagkracht was voor conversie naar rechts. Wat niet bepaald het geval was, maar liefst 83 procent stemden er tegen. De Zweedse Riksdag legde dat referendum naast zich neer... en keurde op 10 mei 63 de conversie toch goed. Zie je, er is niks veranderd. Mensen trekken zich niks aan van de burger. Een landelijke campagne moest de Zweden bewust maken... met onder andere het Dagen H logo op melkpakken en ondergoed. Er werden kinderprogramma's over gemaakt... en de Zweedse tv hield een soort songfestival... dat gewonnen werd door het rock Boris met het liedje... Hel Dictil Heuger Svensson. Oftewel, houd rechts Svensson. Ja, nou, dit soort feitjes: dat er dus een Songfestival in Zweden was. om te promoten dat ze rechts gingen rijden. vind ik prachtig. De eerste live-uitzending was ook op die dag. Allemaal om het in de gaten te houden. Leuk artikel. Informatief, vlot opgeschreven, met recht het krokantste artikel van de week. Oké. Okay. Niks, niks te zeggen? Ik, nee, nee. ik vond het wel interessant. Ja, top. Max, wat is jouw krokantste artikel van de week? Ja, vertel, vertel, vertel. Nou ja, goed, dat wordt een persoonlijk iets. Ik heb de HP de tijd gekocht vanwege de cover, omdat mensen mij daarop attenderen. Het artikel is de nieuwe lul 2.0. En dat is geschreven, dat artikel, door een enorme lul. Ritchie Scheldwacht was vroeger mijn collega. Die heeft tien jaar geleden redelijk succesje gehaald... met uh, de nieuwe lul 1.0. Hmm. En dan zetten die alle lullen in Nederland op een rij. En een lul, de nieuwe lul, is volgens hem... onaangepast en niet sociaal wenselijk handelen... worden bewonderd en beloond. Onbeschoftheid wordt gezien als een deugd. Als een teken van durf, eerlijkheid, moed... een kritische opstelling of een eigen mening... Onbeschoft zijn is een ticket naar succes. En euh, nou ja, dan maakt hij dus lijstjes van mensen die dus lullen zijn. Bijvoorbeeld de intimiderende lul. Daar vind ik de namen van Donald Trump, Vladimir Poetin, Willem Holleder... Maxim Hartman, Sven Kokkelman, Theo Maassen. De Schalkse lul, René van der Gijp, Paul de Leeuwen, Rutge Kastrikum... Gerard Joling, Giel Belen. Robert Jensen, de dwarsche lul, Geert Wilders. Hij heeft dus allerlei categorieën gemaakt. Mm. De charmante lul, bovenal van Doors, En wat lees ik mijn verbazing bij, de cynische lul. Nou, zal, je komt ja, er weer voor. Precies, Johan Derksen, Maarten van Rossum... Marcel van Roos, Mala Dominique Weesie. Ik, <laughs> ik word dus gewoon afgeschreven als, als, als een lul. Dus nou. jij kraakt nu zeg maar je eigen krokante artikel af... dat het niet goed geschreven nee, is. Nee, maar ik vind het wel. Krokant is wat anders okay. dan leuk. Een krokante goed. tosti is niet per se een lekkere tosti... want er kan hele smerige kaas op zitten. Goed. Dat versta ik onder krokant. We gaan naar het krokantste artikel van Noordje Veldhuizen. Dit is een column van Shu. Shu bent met man en drie kinderen in oud-zuid. Ze is het een een perfecte man of perfecte leven. Vrouw. Ze het perfecte leven. Tenminste, zo lijkt het. God. De kop van deze column is sigaretten die en toen stond ik bij de sigarenboer voor een pakje Marlboro Light. Gold heet dat tegenwoordig. Iets daarvoor had ik thuis voor de spiegel gestaan... en zoals altijd gewaagd van mijn overtollige kilo's. De gedachte dat het bijna lente is en daarna zomer had mij extreem gepanikeerd. Ik ben nog lang niet bikiniproof. Mijn gescheiden vriendin Elsa had eerder geadviseerd... Jules, begin gewoon met roken. Elsa was 10 kilo afgevallen sinds ze weer rookte. Ze had me aan het denken gezet, tenslotte was ik toch echt op mijn slangst in mijn rookperiode. Ik zou dus meteen weer beginnen. En dit is een ontzettend leuk verhaal. Het gaat nog door en door en door. Ja, Wat is er leuk worden. aan? Over hoe een moeder dus van drie kinderen in haar eentje... in het Vondelpark achter een bosje gaat staan roken. Omdat ze dat door een, een, een afgeslankte vriendin heeft laten dit aanpraten. Dit is echt Amsterdam-Zuid-probleem. Ik vind het echt zo smullen. De stemprocedure, ja. Rolof. Ik heb de stemprocedure aangepast. De vorige stemprocedure was een goede stemprocedure. Maar Marcia kon de wilde niet helemaal dragen. Dus we gaan terug naar de... Stempro's duren hiervoor. Niet stempro's duren één, maar stempro's duren twee. Waarin je dus je punten moet verdelen. Tien punten totaal. Tussen de twee artikelen van de andere okay. leesmappers. Oké. Okay. Ja? Ja. Nou, Roelof, draait het eerste papiertje maar om. Ik heb hier het, het, het velletje van Marcel. Ja. Daar staat op. Roelof, acht punten. Noortje, twee punten. Ik tekende bij aan noortje dat ik het liever ook anders had gezien. Maar dat ik... Gewoon eerlijk ben. Ik heb hier het stemformulier van Noortje. Daar staan naast allerlei droedels op... Marcel zes punten. En Roelof vier punten. Oh, had ik maar vier om zes gedaan. Want nu krijgen we het. Want Roelof is nooit zo eerlijk als ik. En het formulier van mij. Ja. Roeder. Er staat op dat Noortje vijf punten krijgt. Doe even normaal, man. Dit vind ik echt... Ja, ja. Het nee, jongen, jij bent zo'n lul. Ja, jij kunt gewoon echt helemaal niet... Jij weet beter, je hebt op redacties gewerkt. Nee, de eerste de beste prutkolom is even goed als een krokant artikel wat ik inleef. Nee, nou weten we de winnaar wel. Ik geef voor de mensen thuis die uh, misschien... de draad een beetje kwijt zijn door al die punten. Nog even de eindstand. De derde plek is voor Noortje Veldhuizen... met haar artikel over een rokende columniste achter een bosje. Zeven punten. De tweede plek is voor Marcel van Roosmalen... met het... Lul 2.0 stuk, het hap in de tijd. Elf punten, heel knap. Maar de winnaar van deze krokante leesmap, het krokantste artikel van deze week, komt uit de zoap en gaat over de dag dat de Zweden rechts gingen rijden. Ja, nou, dag luisteraars, volgende keer beter. Dag. Vergeet niet te abonneren, beste luisteraars. Sharing is de Volte caring. Nou, hm? ja, dat is een dieptepunt hoor. Ja, oké, mee. weet ik benieuwd naar Ren. Nee? Zeg maar als uh, stevaste verliezer elke week, ja. wat ja. mensen thuis hier nou van vinden. Want... Het is niks persoonlijks. Je brengt alleen troep mee en vraagt of we, of we het willen behandelen als goud. Zo zit ik niet in elkaar. En je hebt te maken met een manipulant. Er was een land, ik, ik weet, weet niet waar. Een kleine, een kleine bij. Dat kleine bijtje had een naam aan mij.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 Achter in de zaal. Ja, dat mag ook wel uh, benoemd worden. Floor, we beginnen bij jou. Je hebt gekeken naar een serie over de Zuidas. Ja, dat klopt. Dat is een uh, nieuwe serie van BNN Vara. En, um... Die heet ook de Zuidas volgens mij, of niet? Ja. Ja. Ja, die ja? klopt. Zuidas heet hij uh, Zuidas. Ja. Ook, nou, mooi. Niet, ja, niet de, de, Zuidas, de maar Zuidas, maar de Zuidas. Maar die uh, is van uh, regisseur... Nicole van Kilsdonk. En uh, zij is een uh, bekende filmregisseur. Ze hebben bijvoorbeeld Patatje Oorlog gemaakt en van toe. En uh, deze serie um, is eigenlijk ontstaan. Uh, die is gebaseerd op een uh, blog, een, uh, nou ja, een internetdagboek eigenlijk van twee advocaat -stagiairs. En een, uh, of de een was, was stagiair en de ander was al medewerker. En die hebben in NRC, eigenlijk onder pseudoniem, hebben ze een uh, boekje opengedaan van hoe het er. In het echt Echte, in toe gaat. Ja. En weten we ook bij welk bedrijf zij werkt? Of mogen mag ze, mag ze dat niet uh, verklappen? Nee, dat, dat, dat wilden zij natuurlijk niet verklappen. Maar goed, er zitten maar een paar advocatenkantoren aan die zoutaus. Dus je, je kan wel uh, een mogen beetje we na, Mogen we namen noemen, jongens? Nou, ik, ik, ik ga geen, geen namen meer, noemen. Uh, hoor. Nee, durven we dat niet? Ik ga nee. geen namen noemen. Weet jij meer, Julius? Als ik altijd over de A10 rijden, dan rijd je natuurlijk langs Beker McKenzie... Um, dat weet ik. ik weet dat... Oh, Je, noemt, nou. nu een naam. Je ja. noemt nu namen. Oh, dat ja. mag dus niet. Oké. Okay. Nee, maar goed. Deze dames die, uh, hebben zich ook uh, tegen dit scenario aanbemoeid. Uh, van, uh, van Zuidas. Dus het scenario is overigens van uh, dezelfde man die Keizer en de Boer advocaten maakte. En uh, nou, Deze serie speelt zich af op het kantoor WDSGM. Dat uh, staat voor de achternamen van uh, twee partners... Christine Meijer en Rudolf van Sande van Grinten. Dat zijn dus twee oudere figuren die daar de scepter waaien, uh, Gespeeld door um, Annette Malherbe en Mark Rietman. Nou, Daar wil ik zo dadelijk heel graag wat meer over vertellen... want deze serie wordt echt gedragen door deze twee personages. Ze zijn ook echt supergoeie acteurs ja, natuurlijk. Ja. En uh, ja, zij zetten dat zo geloofwaardig ja. neer. Dat is echt fantastisch. Maar de ja. rest van de kast is ook heel goed, hè? Bijvoorbeeld Zeker. Robert de Hoog speelt erin. Ja, dat vind Robert ik ook een heel goede acteur. Die is ook heel, heel knap hierin. Uh, die speelt een medewerker die eigenlijk tegen het partnerschap aanschuurt. Uh, dus die is al... Uh, een, nou ja, een knappe bork. advocaat als in de kop? Of, uh... Uh, in de kop. Oké. Okay. Dus laten we het uh, bij houden. Uh, maar die is... Ja, dat is een heel geslepen figuur. Die probeert iedereen te naaien om maar hogerop uh, te komen. Ook naaien figuurlijk gezien, maar ook letterlijk gezien. Ja. Hij, het begint met een uh, meisje, ze heet Sabia. Ze is net afgestudeerd, rechtsstudent. En zij solliciteert dus bij dit bedrijf. En uh, dat loopt niet goed af. Uiteindelijk komt ze toch uh, via een uh, bijbaantje daar toch terecht. En uh, dan het eerste, de eerste, haar eerste ontmoeting met het bedrijf is een zogeheten talent dinner. Ik wist niet dat het bestond. Misschien bestaat het ook wel helemaal niet echt. Maar ik ga er eigenlijk vanuit van wel. En dat nee. is dus waarbij allerlei afgestudeerde rechtenstudenten die en studenten die al heel veelbelovend zijn, en een enorm cv hebben, die mogen dan op een avond daar naar een diner. En die moeten dan op een schavot. Zo werd dat dan hier uh, ja, omschreven. Moeten ze een uh, soort lullenpot houden? Een leuke anekdote. Dat klinkt, klinkt heel corporaal. een beetje. Super corporaal. Uh, ja. En uh, er zitten ook wel wat medewerkers tussen... die al heel denigrerend doen natuurlijk tegen al die mensen. Het grote invechten is daar eigenlijk al begonnen. Ja. En deze Sabia die is een beetje anders. Die is geen lid geweest van het koor. Uh, ze is denk ik Marokkaans of Egyptisch. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval ze heeft een, uh, een, uh, een achternaam... Die, die daaraan doet denken. En zij uh, vertelt daar een verhaal... en wordt inderdaad dan op dat verhaal dus aangenomen. Dus dan word je ook een beetje... ja, dat je denkt, oké, okay, gaat dat zo? Dat gaat dus ja. echt. En de ander die wordt aangenomen is de zoon van de baas... Kijk. Dus nepotisme, ja. uh, die luizen allemaal super ambitieus. En je wordt dus meegenomen ja. in allerlei zaken. Het is een kantoor dat doet in overnames en fusies. Dus dat vond ik heel leuk. Een keer geen uh, strafrecht of uh, moordzaken. Nee. Of. Dus het speelt zich heel erg af in de bankierswereld. Qatar, moeten ze ja. naartoe? Uh, Roy begint te lachen. <laughs> ja. Dat, uh, <laughs> ja, ik moet. Ik heb ooit een bl blad gemaakt dat heet Fusie en Overname. Dat was een maandblad. <laughs> Lang geleden. Dus iets daarom minder, ben, zit ik, ben ik een gelikt. beetje thuis in de materie in de wereld. Ja, nou ja, goed. Dit is dus echt een. Uh, dit advocatenkantoor doet de allergrootste zaken: de allergrootste fusies van banken. Ja, het heet natuurlijk niet. heet geen KPN en AWN en Amro. En, maar het zijn wel dit soort grote uh, bedrijven waar ze zaken mee doen. En alles. Ja, het is heel goed. Gedaan. Die Mark Rietman, die, die uh, gaat bijvoorbeeld. Die weet dan dat een, een, een kerel waar hij eigenlijk een zaak van wil krijgen, dat hij altijd loopt op een bepaald moment. En die gaat haar dan zelf ook, uh, ja. doet zich in zo'n zo'n hardlooppak, loopt ja. zelf ook normaal en je hard. Had niet zo lang geleden de, de, de serie van Benedict Fiek, had je, maar dat was natuurlijk gewoon echt. En um, oh ja, deed het daar ook een beetje aan denken. Want daar die, die advocaten werden ook wel neergezet... alsof ze totaal doorgeslagen waren. Ja, uh, ik wel, denk... Vak-idioten, toch? Ja. Nee, doorgeslagen, niet, maar niet nepotisme en je uh, omhoog en trap naar beneden. Nee, en nee, dat is dit nee, wel is ja. echt, hoor. Geld, macht, lust. Uh, ja, het is natuurlijk drama. Dus het is, en het is misschien ook wel uh, enigszins aangezet natuurlijk. Maar ik... Ja, ik kreeg toch een flauw vermoeden. Ik ken ook wel wat mensen die in die wereld werken. Ja, dat het ook wel heel veel dingen wel echt zou zijn. Je wordt ook meegenomen in. Bijvoorbeeld, je hebt dan elke week jurisprudentielunch. Dat weet ik ook nog wel van een vriendin van mij. Dan moet je, je dus gigantisch voorbereiden op een deel van de jurisprudentie. En dan moet je met die, met die partners erbij, die dus allemaal superslim zijn en helemaal door, doorgestudeerd. Moet je daar. Je Casus gaan verdedigen. Verschrikkelijk tijdens een broodje. dat zit erin, dat uren schrijven zit erin, dat nachten doorwerken. Ja. Denk uh, je dat een jonge rechterstudent nog zin heeft... om überhaupt uh, die kant op te gaan na het zien van deze serie? Ja, ik denk het wel, want ja, het is natuurlijk ook heel spannend. Iedereen ja. ziet er. Uh, je bent ook trots, toch? Dat ja, je erbij mag precies. horen. Ja, precies. Je mag erbij horen. En, uh, wat ik niet zo goed gedaan vond trouwens was... de. Aankleding. Ik, ik, die zuidas, ja, heel armoedig zag het eruit. Die toren van binnen. Met een hele rare soort van. helemaal niet dat wat je verwacht. Zo'n spiegelraam. Dan met een heel raar hendeltje. waar Een beetje alsof het opgenomen was in de Bel in een flat of zo. Ik ja, weet goed, niet of ze echt geschoten. Productie. Ja, goedkoop wat dat betreft. En je ziet dan wel steeds die snelweg, hè, die A10 daar voorbij achter op de achtergrond razen. Zo van. Ja. Nou, we zijn op de Zuidas. Dat vond ik eigenlijk niet zo heel goed gedaan. En ik vond trouwens ook de. Ik had het idee, bedoel, hoe denk jij dat advocaten eruit zien qua kleding? Nou ja, strak in pak, uh, veel gel. Uh, oh ja? Oh, ja. oké. Okay. Ik heb ik toch wel, een nou, dat, was, ja, ik ook wel ja. dat was misschien toch wel geloofwaardig. Ik heb geloof ik nog een iets oud-gelderiger uh, idee erbij met echt grijze pakken. Ja. Uh, weinig, weinig gel. Weinig gel, <laughs> maar wel een Vespa. Ja, wel een Vespa, ja. Weinig gel, wel een Vespa. Ja. Nou, mooi. De Zuidas is vanaf zondag 1 april te zien... om tien over negen op NPO 3. En, uh, Roger. Hi. Jij hebt, uh, ja, jullie, allereerst wil ik eigenlijk even aangeven... jullie waren aan het trekken om een serie deze week. <lacht> uh, nou, dat is... Uh, Mechanisme. Uit. Ja, nou ja, goed. Jullie wilden volgens mij alle twee... deze, of, klopt. En ja. ik was Roy net iets voor. Mm -hmm. Ja, en nou, dan nou heb je gewonnen. We ja. zijn ontzettend benieuwd. Ik had een heel groot stuk uh, in de Volkskrant gelezen over... Uh, O Mechanismo, uh, het mechanisme, een uh, Braziliaanse Netflix-productie. Uh, want ja, er komen steeds meer nationale producties uit uh, uh, van lokale Netflix-markten. Dus dat vond ik interessant. En de, de man die erachter zit, José Padilla, dat is dezelfde man die achter uh, uh, Narcos zit andere hitserie, en uh, films als Tro Tropa de Elite, of Elite Squad, uh, de re remake van Robocop gemaakt, ja. in 2014, die niet zo goed is. En nu dus deze serie. En um, ja, het mechanisme slaat op corruptie. Dus het is... Uh, en het wordt ook letterlijk gezegd ergens aan het begin: de pro problemen van Brazilië die liggen niet in uh, een falend uh, gezondheidssysteem of, uh, uh, of armoede. Maar dat is, dat is het mechanisme en dat is het mechanisme van corruptie. Dat in de hele samenleving. En, en speelt het zich dan vooral af in de, in de grote steden, als Rio bijvoorbeeld? Of meer, uh, ja, meer, toch, meer het binnenland in bijvoorbeeld? Uh, nou het begint in uh, uh, Curitiba. Een niet zo heel erg bekende stad, denk ik. Uh, iets ten zuiden van Sao Paulo. Sao Paulo, wel een bekende stad. Uh, uh, nou, de de, de, de, de, de afleveringen die ik gezien heb, die, die blijven een beetje in het zuiden. Maar ik heb begrepen dat later uh, nou ook Rio en Sao Paulo uh, aan bod komen. Brazilia is dat ook. Brazilië ja, ook, Brazilië is er trouwens al in aflevering 1 ook. Ja, en het draait om... Uh, en dat is het aardige daarvan. Er is een enorme link... naar de actualiteit. Uh, het gaat over... Uh, het is een dramaserie in acht delen. Over uh, Operatie Wasstraat, zoals het heet. Of... Uh, Operation Lava Jato. Oh, ja. het, uh, een politieonderzoek ja. naar, groots, naar een grootscheeps corruptieschandaal in Brazilië... Dat, dat nou nog steeds speelt, dat al jaren speelt in Brazilië. Uh, en het is gebaseerd op uh, een boek van een man met de overigens zeer toepasselijke naam... Vladimir Netto. Maar we, we, corruptieschandaal in wat voor wereld dan? In onze, Politie, op, of... in onze wereld, Floor. Jawel, nu, maar... In, Politie, Hebben we het over drugs? Hebben we het over witwassen? Nou ja, het, hebben we het gaat over... er dus om dat het uh, overal is. Dat is ook echt het punt dat deze José Padilla, Padilla wil maken. Uh, hij zegt, in dat interview in de Volkskrant bijvoorbeeld... geen, enkele, geen enkel overheidscontract is tot, komt tot stand zonder een vorm van corruptie. Dus het komt er allebei bij kijken. Het komt er steeds ja. bij kijken. En dat is het punt wat hij wil maken in deze serie. Maar dan vooral in Brazilië. Kijk, in Nederland gebeurt in, Brazilië. Het, in Nederland gebeurt het natuurlijk ook. Maar op Kijk maar kleine... naar Zuidas? Ja. Nou ja, ik heb het dus even op. Ik heb de corruptie-index natuurlijk even bijgehaald. Kijk. En uh, daar staat Nederland op een uh, mooie achtste plaats. Ja. Dus heel weinig corruptie. En in Brazilië op de 96e. Dus er is natuurlijk wel een enorm verschil. En dat vind ik wel uh, de charme van deze serie. Dat ja, ik. ik uh, ja, wanneer komen wij een corruptie tegen? Bijna nooit. Dus En je ziet dan hier hoe, uh, ja, hoe subtiel dat kan gaan. En ja. hoe algemeen dat is en hoe normaal wordt gepresenteerd. En ook niet per se heel overduidelijk en smerig. Maar hoe is die serie opgebouwd? Want ik kan me er zo weinig bij voorstellen. Is elke nou, aflevering een verschillend corruptieschandaal of... Laat ik even beginnen met het begin van, van het verhaal. Uh, dat begint in 2003. Uh, als die, de, de, de eerste tekenen van dat wat later tot dat grote corruptieschandaal uh, zal Jezus. uitgroeien. Wat is er nu? Ja, het is allemaal van die. Ik moet zelf wel raden. Ik wil concrete okay. voorbeelden. Hmm, uh, 2003, Curitiba, een stad ten zuiden van Sao Paulo hoofdpersoon is, federaal politieagent Marco Ruffo. Uh, nou, die is bezig met een onderzoek en die komt op het spoor... van enorme geldbedragen die uh, aan een, een iemand kunnen worden gelinkt... die hij toevallig kent van vroeger, ene Roberto Ibrahim. Nou, dat is een beetje dubieuze zakenman, een, een geldwitwasser. Nou, zijn collega, die collega van die Ruffo, uh, heet Verena Cardoni, een vrouw. En nou, dan zijn er drie hoofdrolspelers uh, uh, wel genoemd... Um, uh, die storten zich op het onderzoek. Nou, Dat loopt heel, natuurlijk helemaal niet makkelijk... omdat uh, corruptie, en dat is het punt wat gemaakt moet worden... Uh, overal zit. Nou is er een, uh, uh, het sterkste geval is dat hij, die Rufo, die agent... die uh, ontdekt op een gegeven moment een transactie... dat ergens uit een klein bankkantoortje in Brazilië... Uh, 40 miljoen Braziliaanse real is weggehaald. Hoeveel is dat in de euro's? Uh, heb ik opgezocht? Uh, <laughs> nou ja, veel hè. Een aanzienlijk he? bedrag. Veel. Heel veel. Een aanzienlijk ja. bedrag. Ja. Best wel veel. Een flink bedrag. Een flink bedrag. Uh, nou ja, hij vraagt zich natuurlijk af... Ja, hoe kan dat enorme bedrag in dat kleine bankkantoortje zitten? Hij gaat daar naartoe. Hij gaat uh, legt beslag. Dat mag eigenlijk helemaal niet. Maar op de beelden die zijn gemaakt... van de mensen die dat in rolkoffertjes uit de bank hebben gehaald... Uh, uh, die hele transactie, maar, uh, maar ook de overboeking naar buitenlandse rekeningen... wat alles met het geld gebeurt, en investeringen in bepaalde zaken... die staan allemaal op naam van één man. Nou, hij achterhaalt die naam, hij gaat onderzoeken wie dat is. Nou, Dat blijkt een of ander boertje te zijn uit het binnenland, een analfabeet... die geen idee heeft waar het over gaat. Dus die man is gewoon misbruikt door die Ibrahim. Nou, uh, Deze Roefo verzamelt allemaal bewijsmateriaal en mm -hmm. dan... Op een gegeven moment is het eindelijk gelukt. Ibrahim gearresteerd. Moet in de, naar de gevangenis gebracht worden in een politieauto. En Rufo stapt daar triomfantelijk bij in. En dan zitten ze tegenover elkaar, eindelijk. Beetje ja. vijanden van vroeger, van school, weten we dan al. Maar nou ja, Roger, dus... ik ga je ja. toch onderbreken. Waarom? Mag ik, even? Ja, zeker. Nou, ik ik, Wat zie ik? Twee mannen in een politieauto. Ja. Uh, Ibrahim is op weg naar de, naar de politiewagen. En uh, die Rufo zegt... Uh, ja, dit Eindelijk is het, is het moment daar. Ik ga je pakken. Jij gaat achter de tralies, want je hebt gewoon met miljoenen, uh, uh, miljoenen aan uh, belastinggeld aan geld zitten rotzooien. Maar die Ibrahim begint uh, te glimlachen. Die zegt ja, dit is helemaal geen enkel probleem. Weet je wie mijn advocaat is? Nou ja, wie dan? De minister van justitie. Dus hij zegt dan ah, tegen hem: kijk. ik regel al die geldstromen voor ja. al die gasten. Dus ik. Ik maak me nergens druk om. De politiek doet ook ja. mee. Ja, uiteraard. politiek doet mee. De grote bedrijven doen mee. En la, dan zie je al, want dan komt hij in de gevangenis te zitten... die Ibrahim, maar hij mag toch een telefoontje mee. En hij krijgt zijn eigen mm. voedsel. En later wordt er een schikking getroffen. En ik kom op de vrije voeten. Nou, die roept voor helemaal gedesillusioneerd. Dan neemt die vrouwelijke collega het over. Ehm... Um, Mag ik ja, mag, dat is het, mag ja, ik, mag dat ik is het begin van het, van het grote schandaal. Ik ben, ik ben ontzettend benieuwd. Want je hebt, nu, uh, je hebt Subura, je hebt Comora, je hebt Narcos. Je hebt een hele hoop van, van series die niet exact op dit verhaal lijken. Maar wel zo uh, in dit straatje vallen. Onderscheidt deze serie zich van, van dat soort goede series al? Of gaan we weer naar een soortzelfde verhaal? Eigenlijk? Um, ja, vind je het hetzelfde? Ja, dat het echt op corruptie draait, vind ik wel nieuw. Kijk, Narcos is drugs. Subura, is, dat zijn criminelen in Italië. Ja, ik vind het wel iets anders. Nou, wat ik hier het interessante van vind, uh, is dat het dus. Uh, het, het, het is. Uh, nou ja, er is zoveel van waar. Want het, uh, nou, het is gebaseerd op een boek van een journalist. Dat het schandaal speelt. Heel veel dingen zijn nu al bekend. Het gaat tot in de hoogste, uh, tot in de hoogste politieke klasse door. Die, ik weet niet of jullie president Lula nog kennen, maar die was begin deze eeuw president van uh, Brazilië. Dat was een. Uh, ja, opeens een fantastische held van links... want hij hielp uh, tientallen miljoenen mensen uit de armoede, vergroten de middenklasse in Brazilië. Maar die is nu net afgelopen januari veroordeeld... vanwege zijn aandeel in ditzelfde corruptieschandaal... tot twaalf jaar cel. Nou probeert nu mee te doen met de verkiezingen van dit jaar... want dan is hij, nou, heeft hij namelijk immuniteit. Nou ja, uh, dat dus is zelfs zo'n man, ja, een man die ja, ik ja, zelf ja, ook hoog ja. had zitten... Ja. Ja, die begint ja, die hem ook weer betrokken te zijn. We, ja. zijn. we weten eigenlijk niet heel veel van Brazilië. We weten natuurlijk wel heel veel van Colombia. Ze hebben het WK georganiseerd. dat kan me wel voorstellen. Ja, dat, ja. Dat, ik vraag me dan wel af wat is er nu waar en wat niet. Ik heb wel be een beetje naar uh, gezocht natuurlijk. Nou, die, die, die drie hoofdpersonen, die zijn fictief. Maar uh, ja, een hoop gebeurtenissen. En uh, nou ja, die, die Lula en zijn opvolger die zitten dan ook worden ook nagespeeld in deze serie. Die zitten er wel in. Dus het zal gedramatiseerd zijn. Maar ik zou er wel heel graag willen weten wat er nou wel echt van waar is. Ik denk een hoop. En dat is vooral het interessante volgens mij. Ja, nou... Ja, ja, ik vind wat ik zelf. Dat had je, bij Narcos had je natuurlijk ook zo'n voice-over, zo'n zo alwetende stem van de hoofdpersonage. Die, uh, die dan zegt. Nou ik loop nu door een straatje en ik zie het leven niet meer zitten. Dat is hier ook. En wat ik echt het slechte vind. Dat volgens mij begint het in de eerste aflevering, anders binnen de tweede. Dat op een gegeven moment ook die, die voice-over ver, ver, verwisselt van. Het begint met, met die Marco. Ja, die maar op Roefo, een gegeven moment ja. gaat wordt ineens. Ver, ver, neemt zijn die vreen, collega die, neemt, neemt die, die Stoo over. over ja, ja, ja. Dat vind ik echt zo'n raar. Dat vond ik echt een. Dan is die Ibrahim al vrij. En dan is het verhaaltje Rufo voorlopig nog uh, over. Ja. En dan zet zij zijn onderzoek voort. Dan zijn we een paar jaar verder in Brazilië. Dan neemt haar stem het over. Daar zit wel een logica in. Maar ik vind voice-overs altijd wel een zwakte bot. Ja, en je merkt ook. ook wel. Ook de uh, de zeker in deze eerste aflevering. Het schijnt later minder te worden dat... Ja, omdat het echt is, en zo complex is en zo groot is en in alle lagen van de maatschappij zit, dat de vertellers wel heel veel feiten hebben willen verwerken ja. hierin. En, en ja, dat moet dan maar via een voice-over. Dus dat is, wel, dat is wel een minpuntje, dat klopt. We gaan kijken. Oh, mechanismo, zeg zegt dat goed. Volgens mij wel, uh, Julius. Is vanaf nu te zien op Netflix. De Nacht van de Radio seriemoordenaar van de week. Stel je voor, je bent gestrand op een onbewoond eiland met enkel vijf tv-series. Welke vijf series zou je dan selecteren? In de vorige editie gooide Frans Bauer Breaking Bad eruit en bracht Narcos erin. Dus nu zitten we op het eiland met The Sopranos, House of Cards, Fargo, 24 en Narcos. En onze seriemoordenaar van deze week is niemand minder dan Hans Kazan. En Hans, we zijn natuurlijk ontzettend benieuwd welke serie neem jij mee en welke gooi jij in de zee? Uh, ja, nou, welke ik meeneem kan ik je zo vertellen. Ja. Uh, want ik moet erbij zeggen dat ik natuurlijk in Spanje woon... ...geen Nederlandse televisie heb. Ja. Maar kijk op het moment naar de serie uh, Designated Survivor... ...met Kiefer Sutherland in de hoofdrol als uh, de president van Amerika. En ik moet zeggen dat ik die serie... ...onwaarschijnlijk spannend vindt... Ja. ...en ook zo dicht bij de werkelijkheid... ...dat het echt haast uh, verbluffend is. Dus daar kijk ik, zit ik met spanning in... ...en ik kan met moeite... ...savonds het knopje omzetten en denken morgen verder. En is dat dan, want je woont in Spanje... ...is dat dan een serie die op de Spaanse tv te zien is... Nee, het, het, het sinds kort, dat heb ik ook nooit gehad. Maar sinds heel kort hebben we Netflix. Ja, ja precies. Zelfs hier in Spanje, bovenop de berg waar ik woon. Met wifi. En, um, uh, dus dat is echt nieuw. Vroeger, daarvoor keken we eigenlijk altijd een, een DVD-serie of zo. Ja. Uh, maar Nederlandse tv heb ik al, ja, ik weet niet zo lang of je wonen, echt al heel lang niet meer gezien. Dus daar weet ik uh, eigenlijk niets van. Ja. Maar deze serie is wel eentje waarvan ik zeg: wauw. En wat een uh, goede, spannende serie. En wat maakt het zo spannend? Nou, het, het, voornamelijk de verhalen. Uh, de, de, het, het, nogmaals, het, het ligt heel dicht bij de werkelijkheid. Eigenlijk mm -hmm. de dingen die een president meemaakt. Hoe mm hij -hmm. ja. vaak in onwaarschijnlijke moeilijke problemen zit. Omdat hij een beslissing moet nemen. Die hij soms ook niet wil. Maar de politiek vergt het. En je gaat soms... Uh, ...meeleven, denk je, ja, ja, ik begrijp het wel, dit is een hele moeilijke situatie... Ja. ...daar kun je niet gewoon zwart-wit ja of nee op zeggen... Uh, en, ...en daar ga je een beetje begrip voor krijgen... ...maar je ziet ook uh, uh, de onwaarschijnlijke hoeveelheid slechtigheid... ...die er over zo'n uh, man en over zo'n land en sowieso over de wereld wordt uitgestort. Ja. Dat uh, is ook behoorlijk heftig, moet ik zeggen. En dan komt er nog één dingetje bij, ik vind die Kiefer Sutherland... Ook in deze rol. Ik heb hem in 24 ooit gezien. Die serie heb ik ook gezien. Maar die Kiever Sutherland is... Het is een klein kereltje, zie ik af en toe in shots. Ja. Maar wauw, wat een acteur. Wat een fantastische acteur. En wij zijn ontzettend benieuwd... welke serie gooi je, er, gooi je eruit dan als je zou moeten kiezen? Ja, dat vond ik heel moeilijk, want uh, ik, de meesten zeiden me helemaal niks. Ik hoorde 24 voorbij komen. Nou, ja. die zou ik er sowieso niet uitgooien, want dat vind ik een hele mooie serie. Ja. Wie, welke waren er nog meer? Kun je dat nog één keer zeggen? Nou, we hebben de Sopranos, House of Cards, hebben we Fargo staat er nog in. En uh, ja, Frans Bauer heeft vorige week uh, Breaking Bad eruit en Narcos uh, ja. erin gebracht. Ja, ja Narcos hoor ik ook goede verhalen over. I iedereen probeert bijna aan te krijgen. Maar dat vind ik altijd een beetje. Dat vind ik zo ja. heftig, weet je wel. Is maar, het is too much ja. voor jou, Narcos? Wat zeg je? Nou, is Narcos dan too much? Nou ja, Narcos is natuurlijk ook zo'n hele reële. Ja, realistische serie. Het is allemaal echt, echt gebeurd. En het zal natuurlijk in de, in de serie iets geromantiseerd worden. Alhoewel, wat heet romantiseren. Maar het schijnt nogal een harde serie te zijn. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nog wel eens uh, uh, moeite mee heb. Dat ik ja. denk van. Goh, Wordt er helemaal naar van wat, wat, wat mensen met elkaar allemaal aandoen. Maar de serie schijnt goed te zijn, dus ik zal er niet uitgooien. Maar ik moet je eerlijk zeggen, dat van die andere vier weet ik het ook niet. En ik moet natuurlijk iets eruit gooien, of niet? Ja, nee, ja, de, ja de Sopranos is natuurlijk een klassieker, maar wellicht heb je daar weinig mee. House of Cards. Die ja, is... zegt me helemaal niks. Nee, ja, je en doet, je moet en, en House of Cards, die had ik vond het een hele goede serie. Tenminste, wat ik de paar stukjes die ik gezien heb. Ja. Dat is toch die man die steeds in de camera kijkt en dan iets vertelt, hè? Ja, ja, ja. De, de gedachte. Dat, de ja, ja, ja, op het die, presidentschap. Ja, ja nee, ben, ik moet eerlijk zeggen, ja, ik ben daar heel streng. Ik, ik ken die andere series niet of nauwelijks. Dus ik kan ja. daar niet echt een, een goed antwoord op geven. Nee, ja, lastig. Maar dan wordt het een hele lastige kwestie voor jou, Hans. Ja. Je, moet, je, je moet er toch echt eentje uit, uh, uitzetten. Ik moet er eentje ja. kiezen, oh my god. Ik moet er eentje kiezen. Ja, dan is het echt in de Nou, jullie hebben zo'n op lijstje staan. Dan kies ik gewoon een nummertje. Want het is echt toevallig. ik zeg het nummer twee. Ik wou al zeggen een getal onder de vijf. Maar het is nummer twee geworden. Dat betekent dat de House of Cards eruit gaat. Spijtig. dat ben ik toch een slechter ik. Ja, daar kan je niks aan doen. Het is wat het is. En Destinated Survivor komt erin. Ja, absoluut. Absoluut. Die gaan we noteren, Hans. Dank je wel voor het, uh, voor het uh, inbellen. En uh, ja, zondag 1 april is uh, Hans Kazan te zien om 5 voor half negen op NPO 3... in een nieuw seizoen van De Gevaarlijkste Wegen van de Wereld. En in de eerste ja. aflevering rijdt hij samen met muziekproducent Brownie Dutch... langs de refijnen- en rotspartijen in Montenegro. Dank je wel, Hans. Ja. Met veel plezier gedaan. Daar is. Dank je. Roy. We ja, Julius. Het zevende en daarmee uh, waarschijnlijk het voorlaatste seizoen van ja, de Homeland is uitgekomen. Voorlaatste, zeker, ja. Ja, uh, dat is nu net op uh, NPO 3 uh, is het vorige week begonnen. Uh, je kan dus gewoon nu uh, beginnen instarten Inschaken, en intunen. via NPO start uh, lekker um, en seizoen 7 tot je nemen. Kijk jullie, Homeland, hebben jullie het gekeken? Ik heb wel gekeken, maar totdat die Brody opeens opgehangen werd... Of was, toen dacht hey, ik, ja, nou hey, heb ik geen ik zin meer. Ik heb het toch helemaal niet gezien? Nou, gezien. Oh, sorry. Ja, het is helemaal aan het, het begin. Er ja, wat mensen ja. in het publiek ja. die ook ja. gekeken nou, hebben. Ik zie nou ja, die hele Brody, dat ja. was natuurlijk een groot probleem bij Homeland. Uh, die ging eigenlijk, die, die, dat ging veel te lang door. Hè. Het is eigenlijk zo dat, dat Homeland... Te lang bijna... door? Veel te kort, vond ik. Vond je? Je kon man niet meer verdragen. Ik ben meteen gestopt met kijken toen hij eruit ging. Het komt dus nog meer leuk. Stellen um, homeland is een serie die eigenlijk altijd en dat, dat, dat staan ze zich op voor. Die willen heel erg de, de tijdgeest vangen en de, de en de, waar het gevaar zich bevindt. Uh, daar willen ze, uh, kijk, want die, die uh, Carrie Madison, het hoofdpersonage, is uh, en is heeft uh, CIA-achtergrond. En soms is ze er wel in, en soms niet. Um, dus het gaat altijd om dreiging. En dat waren ooit terroristen. Uh, en dat, dat verschuift steeds. En uh, nou, daar verandert de, de, de homeland verandert mee en het uh, uh, begon ooit met, een, uh, met, een, met jouw grote vriend Nicholas Brody... die jarenlang in, Af in Afghanistan gevangen zat. Ja. Uh, Hoe, dat is inmiddels ook echt al heel lang geleden, hè? Dat het 2011. Eerst een, eerste ja. seizoen uitkomen. Ja, dat oh. ja, ja, is wel reuze ja. ja. waren we oh. nog zo jong. En, um, ja, de, de, en die kwam dus terug uit Amerika, naar Amerika bij dat ze onthaald. En uh, nou ja, die uh, Carrie die ging dus uitzoeken of, dan, of, of hij in ieder geval zuiver op de gaten was... Uh, we zijn inmiddels uh, zeven jaar verder. Uh, en uh, ja, oh. niet altijd even sterke seizoenen. Carrie uh, is er wel nog steeds. Carrie is er nog steeds. Saul is er ook nog steeds. Peter Quinn, die de held van de eerste seizoenen, die, die is er ook niet meer. Goddank, dat was ook zo'n personage. Maar eigenlijk uh, een, een plotgedreven serie als Homeland, die je toch vooral van plot nee. moet hebben. En waar de personages soms een beetje karikaturaal worden. Uh, en bij Peter Quinn was dat extreem ook het geval. Uh, goddank, we zijn er vanaf. We maar kunnen is, met schone lijn verder. Is het ook zo dat we nu een zevende seizoen hebben, uh, dat gaandeweg de seizoenen Homelandse kijkers een beetje verloren heeft? Ja, zeker. Er zijn, er zijn, ze hebben steeds minder kijkers. Ja. Ja. Oh, ja? Het lijkt me ja. ook ingewikkeld als je nu op NPO inschakelt... en je hebt nooit gekeken, ja, dan... Ben je ver van huis? Ja, klopt. Maar je kan wel, zoals bijvoorbeeld Floor, die zegt van ja, sinds Nicolas Brody niet meer is, dan wil ik het niet meer zien. Kijk, voor jou is het perfect. Want ik je kan, je kan heel ik makkelijk. Ik vond die Carrie ook stinkvervelend, heel dat ze eruit moeten halen. Nou ja, dat is zei, maar het zei, de de ze hebben er de spelsen bedoeld. Ja, de was ja, Voor degene. Voor de rest ja, van heb, heb, heb je echt van die uh, moet je zoeken op die ideaal gezicht. Ja, van die, ja, die ja zet, daar heb ik wel collages gezien. van gemaakt. Van dus mocht je nu luisteren en je hebt Homeland nog nooit gezien, je kan gewoon inschakelen. En je ja, je moet dan wel weten dat, kijk, ze hebben natuurlijk. Die makers hebben ingezet op Hillary Clinton als president van, uh, van Amerika. Ai. Nou, dat ging mis. Elizabeth Keane, die is uh, gespeeld door Elizabeth Marvel, die ook uit House of Cards kent, presidentskandidaat. Ja, oh, ja, oh, ja, ja, ja, de Dunbar. Oh ja. Die is nu president. En het gevaar komt nu eigenlijk in, uh, in uh, Homeland komt eigenlijk nu uit het Witte Huis zelf. Uh, er is een, uh, Net echt, toch? Ja, nou precies. Zo bedoel ik maar. Ja. Kijk, dus daarom zijn ze zo goed bezig, uh, die gasten van Homeland. Maar hoezo het gevaar in het Witte Huis zelf? Nou, er is wie zit een, er in het Witte Huis? Ja, nou, een vrouw, Hillary Clinton volgens deze serie. Dus... die is gewoon helemaal gemodelleerd naar... Die is helemaal gekneden richting, richting Trump. Oh, okay, dus gewoon, uh, Trump. een trouwde uh, gewoon Trompetten eigenlijk. En waarom uh, hebben ze dan gemaakt? toch voor een vrouw gekomen? En niet gewoon voor een. Ja, nou, volgens mij was ze al. Nu moet gekast. me er even naar heen bluffen, maar volgens mij was hij al. Ge, was, ze gingen er al helemaal dat, in. Dat hele regime. Ja, al dat was al helemaal. Ja, ja. Zoals de rest van de wereld ook ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus, uh, dus die, uh, er was dan een vrouwelijke presidentskandidaat en reden aan het eind van seizoen 6 is er een wat een aanslag op te gepleegd. Uh, en uh, er heel veel mensen, of ik, iets van 200 uh, ambtenaren, uh, die uh, journalisten, cia uh, dus e figuren die belanden in de cel, waaronder oh. ook Sol, uh, de grote held van uh, voor veel mensen van Homeland. En eigenlijk, uh, vind je uh, je zit te kijken, Floor? Sol, nou, vind je niet, uh... Sol, ja. Ik voel eigenlijk alleen die ja ja, ja, ah, ja. Maar nou, dat dus nou, is max misbruikt, ook... Daar gaan het max ja. door de president. Ja. Daar gaan ja, het de, de grondwet, oh, ja. Enemy of the State heet de eerste aflevering. En de vraag is dan ook, wie is hier de enemy? Mm. Is dat niet mm. gewoon mm. de president mm. zelf die hier de, de grote vijand is? En daar gaat uh, ook de eerste aflevering over. Er is eigenlijk niemand meer die... Uh, die alle, alle, alle tegensprekers heeft ze de gevangenis in ge, uh, gebonjourd. Ze het heeft alleen maar ja niks om zich heen verzameld. er is nog wel een politiek commentator, die, weet je wel, zoals die blaffende politiek commentatoren... die je nu in Amerika mm -hmm. hebt en die furoren maken. Zo is er ook een hier in Homeland geïnteresseerd voor in het vorige seizoen. Maar het um, lijkt inderdaad een beetje op House of Cards, als ja. ik het zo hoor. Ja, maar het is super actueel en Wat leuk. Vond ja, van? Wat moet vond je alleen, ervan, moet, je ervan uh, moet, Nou, Roy. ik vond het dus heel prettig. Want ik moet eerlijk zeggen, ik was dus na... Want ik kon die Pieter Quinn niet meer verdragen. Want op een gegeven moment was die, die hij... Die, die, in het begin doet hij het dus hulpje van, uh, van uh, Carrie. Maar op een gegeven ogenblik uh, wordt hij vergeten... Geef en dan is het kwijlend. Ze strompelt hij zich door, de, door het scenario heen. Misschien dat is niet te, gaan, te doen. Uh, dus uh, dus ik, moest, ik moest ook even weer wat afleveringen inhalen, omdat dat, dat gebeurt al in seizoen 6. Uh, maar het is dus heel prettig om... om uh, Ze 6 dat nu op Netflix, dus je kan het prima even snel weer inhalen. Uh, het is dus heel... Ik vond het heel leuk om, om Carrie uh, weer terug te zien. En nu iets minder huilerig. Iets minder bipolair. Die zus van uh, Carrie, dat is dus wel een vreselijke vrouw. Uh, je bent gewoon van heel veel nare personages af. Ja. Die brodies, die, die familie Och, die, oh, die dochter. En die, ja, ja, vrouw, ja. Vreselijk. Ja, maar dus ook kan je vreselijk. Gewoon, dat is gewoon heel prettig. Dat je kan je ik stap Ja, we ja, weer we we in. Ja, kan nou, ik nou, je moet alleen weten dat... Dat, dat, die, uh, dat die Keen een soort Trump-achtige figuur is, die, uh, die de grondwet naar denkt. Van naar nou, grondwet, grondwet, grondwet. Sommige ik uh, ga Gewoon, oh, ja, grondwet, grondwet, precies. En, uh, en er is dus aanstel op haar gepleegd. Uh, de gepleegd. De, de, ze heeft helemaal. Ze vindt die CRE sowieso een walwissingwekkend instituut waar ook seizoen 6 over gaat. Dus ze is blij dat ze er vanaf is. Ze kan nu gewoon lekker door op haar ingeslagen weg. Dat moet je even weten. Oh, okay. En vanaf nu laat het verhaal zich maar ontrollen te rollen met uh, omnet 7. Gewoon voorgaan. Ah. Leuk jongens. En Leuk. door. Nou ja, en, um, en uh, ja, Homeland is te zien op Netflix. En volgens mij de vorige en seizoen... En de uh, seizoen nou, 7 niet op Netflix. Want 7 is alleen bij NPO 3. Ja, uh, excuse. Uh, seizoen 6 is op Netflix ja. te zien. Dus mocht je daar eventjes uh, uh, mee beginnen... En dan seizoen 7 op NPO 3. Ja, op zaterdag. Op zaterdag. Nou, dit was de 29e aflevering alweer van De Le Radio. Ik Hoe dank... vond het publiek het? Ja, ik ben ook wel benieuwd. Hey! Was het leuk? je <laughs> Dankjewel, publiek. Dankjewel, Floor Overmars. Dankjewel, Roger Abrams. En dankjewel, Roy van Veelzij. Ja, volgende week is hetzelfde gezette bandje van die ja, nee. juichende ja, mensen. Fijn dat je dat nog had liggen, Roy. Dat is fijn, misschien, dat is fijn misschien, wa misschien was er wel helemaal geen publiek. Ik zeg tot volgende week. Bye.